Op de Maasvlakte zijn gisteravond laat twee Spanjaarden betrapt die drugs uit zeecontainers wilden halen. Het zijn mannen van 28 en 30 meldt de zeehavenpolitie. Ook werd een man van 38 uit Nut in Limburg betrapt. De OM gaat vijf zogenoemde uithalers berechten als lid van een criminele organisatie, meldt RTL Nieuws. Dan kunnen ze zwaarder worden bestraft.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. I want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know. It's more than love at first sight And I want a Sunday We gaan luisteren naar het prachtige Sunday Kind of Love van Etta James. Het is weliswaar geen zondag, maar ook op zaterdag is er ruimte voor de liefde. We gaan nu praten met Nicole Teunissen. Eh, en die komt praten over het paviljoen dat vrijwilligers zoekt. Nou, de eh, luisteraars weten vast niet allemaal wat we precies bedoelen met het paviljoen. Eh, misschien bedoelen we wel een strandpaviljoen. Dus vertel eens eerst meer. Dan nou weten we natuurlijk allemaal dat jij in huis in de duinen werkt. Ja. Maar er is, er is vast wel een link eh, met huis in de duinen. Nou, goedemorgen. Inderdaad. Goedemorgen.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 Um, kijk, ik kan natuurlijk ook met een ouderen eventjes een gezellig uh, kletsen uh, ja. of de krant lezen. Dus het is echt niet bedoeld dat alleen maar ouderen naar ons toe komen. Nee, ook het zou echt fantastisch zijn als er ook jongeren natuurlijk komen. Ja, het is uh, grappig. Uh, ik heb heel lang geleden, uh, uh, ben ik bevriend geweest. Nou, ben ik ben nog steeds bevriend, maar toen was meneer de directeur van uh, de Gooier in, uh, in Amsterdam. Dat was ook een verzorgingshuis.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 vraag is naar de avondmaaltijd, dan zullen we ook wat later open ja. zijn. Uh, ja. En zeven dagen in de week. En als je wil eten, dan moet je natuurlijk zes uur niet dichtgaan. Uh, nee, nee, nee. Ja, sommige mensen eten natuurlijk vroeg, maar... Uh... Ja, maar, maar dan komen er geen nee. mensen die, die ook andere dingen doen. Nee, uh, nee. Dus, uh, <laughs> niet vanuit hun werk, uh, inderdaad. Het wordt wel heel uh, ja, krap. Krapjes. Ja, <laughs> ja. Ja, als je dan om vijf ja. uur moet, uh, moet je om zes uur de deur uit. Uh, ja. yeah. En, uh, en nou, vaak ook maar meteen, schenk je die daar ook gewoon uh, koffie, thee, maar ook een biertje en een wijntje in? Uh, ja. Ja, ja Daar hebben we de vergunning ook voor. Dus dat, uh... Nou, dat is, dat is toch heel erg gezellig. Ja, hey, ja. ja, mijn vriend is DJ. Dus die heb ik al gevraagd voor de vrij Mibo's uh, oh. Om uh, die, te komen draaien. Die, <laughs> dat was een nieuwe plek in Zandvoort. Dus die, maar die, uitgaat, uh... Ja, die zit er al aan vast. Ja? <laughs> dat, maar dat wordt dus heel erg gezellig dan. Uh... Ja, nou, daar, daar ga ik wel vanuit ja. ja. En daar, uh, dat hopen we natuurlijk wel. Ja, en dan, dan hebben jullie uh, aanstaande vrijdag...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 Want uh, toen werkte ik er nog niet. Okay. <laughs> uh, dus uh, we, kunnen, we kunnen zeker met dingen starten. Ja. En uh, uh, voor, ja, echt in het paviljoen. Ja, dat wordt vanaf uh, april, ja. mei, zoiets. En uh, de mensen uit de wijk die zijn natuurlijk uh, van harte welkom. En die kunnen gewoon uh, lopend uh, naar jullie toe. Ja, maar ook yes. als je in het Zandvoort uh, Noord zit, dan bel je de belbus. En dan kan je natuurlijk dus ook gewoon gezellig naar huis in de duinen. Om Precies. koffie te drinken of een keer een maaltijd te genieten. Ja. Of... Uh,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 It is ZFM. ZFM. I'm sitting here in the boring room.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 Uh, dat noemen we de pre-run Zandvoort circuitrun. En dat is een, uh, een voorbereidingsloop eigenlijk op het echte, echte werk. Uh, de Zandvoort circuitrun eind maart. Ja. Uh, dat is echt een voorbereidingsloop. En dan uh, ja, maak je daarbij kennis met... Uh, uh, je loopt langs het circuit, dus je maakt ook al kennis met, uh, met het parcours. Maar een voorbereidingsloop, maar het is eigenlijk ook gewoon een soort run dan. dan moet het gewoon een, moet het gewoon flink afgezweet worden. Zeker weten. Je moet aan de bak. Het is 9 kilometer. Ja. Uh, het is pit, best een pittig parcours met wat... Uh,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 Hartstikke goed. Nou, ik wens iedereen die meedoet een goede voorbereiding natuurlijk. Geen blessures en een ontzettend leuke tijd. Of het nou wandelen is, rennen is, fietsen is. En dat het een heel mooie vijf evenementen mogen worden. Ja, wij gaan het best doen in ieder geval. Oké, dankjewel. Jou bedankt. Fijn weekend.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 Uh, nou, sowieso moet je doen waar je jezelf goed bij voelt. Mensen ja. uh, ze zeggen altijd van, er moeten stemmetjes bij. Maar dat is helemaal niet nodig. En uh, er plezier in hebben, dat is het allerbelangrijkste. Uh, wij hebben op onze website hebben we ook nog zes voorlees tips. En daar staat bijvoorbeeld bij, we kijken samen de voorkant van het boek. Uh, ja. Want dan kan je alvast samen met je kind bedenken waar het verhaal over gaat. Uh, ja. Je kan gaan overleggen en vertellen waarvan jullie allebei denken dat het, dat het verhaal afloopt.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 als je het niet kan opgeven, verantwoord meer, dan zijn er misschien in andere bibliotheken nog leuke activiteiten. En als dat niet lukt, op onze website hebben we ook nog mooie kleurplaten, een zoekplaat. En, en daar staat nog veel meer om alsnog samen van voorlezen een feestje te maken. Oh, hartstikke leuk. En waar vinden we die website? Dat is uh, www.debibliotheeksuiterkennemerland.nl Oké, okay. www.bibliotheeksuiterkennemerland.nl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 I see I Dat ik ook weer mag.